Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. Snel worden afgehandeld, heeft minister Kamp gezegd in de Tweede Kamer. Het advies van een speciale commissie wordt bindend. De NAM is volgens Kamp verantwoordelijk voor de aardgaswinning... en daarom ook voor de aardbevingen, maar in sommige gevallen ligt het ingewikkelder, zegt hij. Ook die gevallen moeten snel worden afgehandeld. De NAM heeft tot nu toe 21.000 schademeldingen binnengekregen... en daarvan zijn er 12.000 naar tevredenheid afgehandeld. Alle medewerkers van de voormalige vliegtuigbouwer Fokker, die met kankerverwekkende verf werken, krijgen een medisch onderzoek aangeboden. Fokker gebruikt verf met daarin Chrome 6 bij het lijmen van metalen vliegtuigonderdelen. De vliegtuigbouwer ging jaren geleden failliet, maar een paar bedrijfsonderdelen bestaan nog. Werknemers maken zich ongerust na berichten over blootstelling aan Chrome 6 bij Defensie. Estland gaat homostellen erkennen. Vanaf 2016 kunnen homo's hun relatie laten registreren. Estland is de eerste voormalige Sovjetrepubliek die homo's vrijwel dezelfde burgerrechten geeft als getrouwde stellen. Ze mogen alleen nog niet samen een kind adopteren. De politie probeert de identiteit te achterhalen van een vrouw die zegt dat ze is geboren in 1900 en van Planet Earth komt. Ze werd zaterdag aangehouden in de trein van Rotterdam naar Dordrecht omdat ze geen kaartje had. De vrouw spreekt alleen Engels. De politie denkt dat de vrouw uit Scandinavië komt, mogelijk uit Denemarken, en dat ze een jaar of vijftig is. De politie heeft een foto vrijgegeven in de hoop dat iemand haar herkent. Het weer op de meeste plaatsen is. Het droog en vooral aan zee waait het stevig. Vannacht neemt de wind af en kunnen een paar buien vallen. Morgen overdag geregeld zon en het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. De files van de avondspits lossen nu geleidelijk aan op, maar het gaat wel moeizaam. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat nog 6 kilometer tussen Blarikum en Eembrugge. De andere kant op, tussen Naarden en Muiden 8. A2 Eindhoven richting Utrecht tussen de afred Sint Michelschel en Waardenburg 16. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk: de rechterrijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Utrecht tussen Knopend Everdingen en Zalbommel 17 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnik 7 kilometer door een autobrand. Twee rijstroken zijn dicht. A16 naar Breda bij knooppunt Klaverpolder 8. En de A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Lunetten en Noorderloos 15 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 You leave no choice Can't live without Claire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 Comptez mes doigts et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 I'll try more, but you just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 job to control you darling though i barely know you hoping you grow tired and start giving in spout a holy water pour it on my only tot zover het ritme van ZVR via de kabel op 104.5